Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plekken in het land wordt nu de MH17-ramp herdacht. Negen jaar geleden werd de MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten met een Russische boekraket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. In herinneringsbos bij Schiphol worden nu de namen voorgelezen van de slachtoffers. Volgend jaar is de ramp tien jaar geleden en is er een grotere herdenking. De Spaanse politie denkt dat de bosbrand op het eiland La Palma is begonnen op een feest. Daar werd een vuilniscontainer in brand gestoken. Al dagen is er een heftige bosbrand op La Palma. Er is een gebied ter grootte van een paar duizend voetbalvelden in as gelegd. Dek 4.000 mensen zijn uit hun huis gehaald. Het vuur is nog steeds niet onder controle. Vandaag kunnen tienduizenden wandelaars in Nijmegen hun startbewijs voor de Vierdaagse ophalen. Die begint morgen vroeg. Onder hen is er één die zint op revanche. Hans, vorig jaar dacht hij dat hij de hele dag had om dat papiertje op te halen. Maar dat bleek maar tot 12 uur middags te kunnen. Meneer, ja, aangekomen. Uh, een beetje overdonderd. Wat is er precies gebeurd? Nou, ik kom ernaar er om aan te melden. Nou, nou hoor ik hoor dat het uh, niet meer kan.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 Overuit. Ja, verdrietig genoeg dus mocht Hans toen 77 echt niet lopen. Hij is nu 78 logischerwijs en opnieuw helemaal klaar. En dat startbewijs, dat is dit jaar in de pocket. Ja, en Jumbo Fisma overweegt om aangifte te doen tegen een toeschouwer. Die veroorzaakte gisteren tijdens de Tour de France een valpartij door een selfie te maken. Jumbo-renner Sepp Koes was het slachtoffer, zegt mijn collega Gio Lippens. Die Sepp Koes die werd geraakt door de arm van die toeschouwer, uh, viel daardoor het stuur, werd echt uit zijn handen geslagen... Door die beweging. En daarbij uh, nam hij onder andere ook Nathan van Hooidonk, ook een van de helpers uit de ploeg van Jumbo Visma mee. En die twee die zijn nogal hard tegen het asfalt gekwakt. Ook Dylan van Baarle uh, kwakte tegen het asfalt en voor de rest nog heel veel meer renners. Jumbo Visma voelt zich benadeeld. Het gebeurt niet vaak dat een toeschouwer wordt gestraft. Trouwens twee jaar geleden wel, toen stond er een vrouw met een groot kartonnen bord langs de route die een valpartij veroorzaakte en zij kreeg een boete van 1200 euro. Het weer. Op het eerste dag oog oh, lijkt het een lekkere zomerdag. Maar schijn bedriegt, want er trekken wat buien over. Mogelijk ook wat onweer. 20 graden op Tessel, 25 in Maastricht. Morgen wel een lekkere zomerdag. Wordt ook ietsje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Alfred Soest en na de vesting 7 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. Zijn twee rijstroken waarschijnlijk nog 20 minuten dicht. Omrijden kan via Almere via de A27 en de A6. Op de A7 Herenveen, Hoorn de afsluitdijk richting Noord-Holland. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Wat een lekker begin he? van uh, Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. Je hoort de Delegation en uh, Where is the Love. Een ja. plaat uit 1977, uh, Benno. Maar waar, waar is de liefde dan? Ja, geen idee. Oh, geen idee. Zie jij hem hier? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik zit alleen maar hele enge berichten te lezen <laughs> over een, uh, een zwemtocht in Lijmuiden. Dat oh? was uh, afgelopen week. En uh, hoge golven en gigantische meervallen. Daar hadden de, de, de uh, zwemmers een uitdaging aan. Dat was, uh, Weet je hoe groot die is? Ja, die oh, kun meters lang worden. Volgens mij verdwijnt je halve been in zo'n beest. Dus, nou ja. uh, ik moet er niet aan denken. Maar... Lekker vaal. Goedemiddag, Benno uh, ja, ja, en luisteraars. Hallo, ja, we ja, zijn er weer. We zijn er weer. Wat leuk zeg. We hebben uh, nou, een druk programma. We beginnen straks eerst eens met een interview. Dat heeft collega Hans Botman voor ons opgenomen, exclusief met Jelman Koper. En dat gaat over Rob? Ja, er is een, een pop-up in het raadhuis. Vandaar. In het oude gedeelte. Volgens mij is dat gedurende voor de Pride. Ja. En ja, daar kun je dus informatie verzamelen over de Pride en dergelijke. Dus, Hartstikke leuk. Nou ja, wat het allemaal inhoudt, dat hoor je straks. Ja. En, uh, nou, en dan eindelijk het weerbericht in dit uur. Um, en het uh, tweede gedeelte van dit uur... gaan we ons eens even bezighouden met uh, de update's uh, van de Formule 1... zoals dat hier straks in Zandvoort gaat. Want ja, daar, ja je uh, ziet de borden al staan ja, nee, met FOM uh, uh, ja, erop. We ja, beginnen er alvast even over. Dat is <laughs> Zo, wat wil je nou vertellen dan? Nou, niks. Oh, ik, wil okay. het, ik wil voor de mensen het een beetje spannend maken. Ja, ja nou, De FOM-borden, daar <laughs> ja, hebben we straks wel even over. Ja, precies. En um, nou ja... En dan is het uh, weer uh, weer. Uh, of het nieuws. En oh ja, weer natuurlijk ook nog. Uh. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Sofische ja, muziek. En, en de crafty Dat, uh, dat is wat minder minder leuk. crafty Oh ja, dat. Uh, ja, daar ja, ja, gaan we het ook nog over hebben. Dus uh, druk druk druk druk. Zeker. Nou dat in uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. je wel heer Veugen. Ja, uh, dat graag gedaan, fijn. meneer Harm. <laughs> fijn dat je er weer bij bent. Ja, ja. En uh, ja, we zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Heel veel informatie en lekker. Lekkere muziek op je eigen lokale radio, ZFM, een hele goede middag. En uit de jaren 80 hebben we ook oh zo lekkere muziek, waaronder deze van The Breakfast Club. I'm gonna I'm doing, my very best Way. Yeah. Yeah. Dat was uh, The Breakfast Club en uh, Ride right on Track. Ja, het gaat er weer aankomen, Ben of uh, Gepride at the Beach. Gezellig. Ik sta al een paar jaar uh, hier in uh, Zandvoort. En ja, een beetje voorlopen van de Pride in Amsterdam natuurlijk. Amsterdam, ja. Uh, Amsterdam. En uh, wij zijn ook Amsterdam Beach. Heb je dat filmpje nog gezien? Ja, zeker, trouwens? Op ATV. ATV. Ja, dat is leuk. Van Sjors, uh, uh, die, uh, die is erin. En, uh, en Ernst. En, uh, en Ernst. En, dat... en we hebben ook nog Inge Lever. Ja, en uh, nou ja, dat was heel leuk uh, gemaakt. Uh, ik heb het met veel plezier bekeken. En ik denk dat het een aardig beeld geeft van. Uh, de voor- en de-tegens van Amsterdam Beach. Maar volgens mij waren de meesten tegen. Hè? Ja, de me wij zijn tegen. Wij zijn altijd tegen. Zeker. Keugen, hè, nou ja, we zijn niet tegen de Pride at the Beach. Zeker niet. Komt er weer aan 1 augustus. En uh, ja, er is nu uh, alvast uh, een uh, voorloop uh, van, uh, in het uh, raadhuis in Zandvoort. Ja. En uh, daar sprak uh, Hans Bortman, uh, Koper. Koper. Uh... Goed, we staan hier in het uh, gemeentehuis. Het oude deel. ...van het gemeentehuis waar meerdere pop-up tentoonstellingen zijn geweest. En het is nu ingenomen door uh, de, de Pride-organisatie. Ja. Wat is hier uh, te zien? Het is een ingang Haldenstraat. Wat is hier te zien, Jelmer Koper? Ja, nou ja, als ambassadeur natuurlijk leuk om uh, hier even een inkijkje in te geven via de radio. Ja, uh, yeah, Het is het Pride Information and Exhibition Center, eigenlijk het centrale punt van Pride at the Beach, uh, wat natuurlijk zich vooral concentreert van 30, 31 juli en 1 augustus. 1 augustus, de Pride, zeg maar de walk is ontvoerd. Ja, die drie uh, 31 juli, de maandag inderdaad de parade door het dorp. Mm -hmm. En uh, dan tussendoor en vanaf nu al kunnen mensen dus hun informatie halen. Een hele leuke uh, dingetjes. Ja. Van de Pinpoint Amsterdam, bijvoorbeeld, hebben we een outlet hier. En ze kunnen verschillende exposities bekijken. Dus dat is hier allemaal te zien. Uh, wil je dat ik wat vertel? over? Ja, we hebben die. Ik zie hier uh, in ieder geval twee ruimtes met uh, mooie foto's hangen. Uh, van wie zijn die foto's eigenlijk? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, een van de drie exposities is van uh, Susanne van der Laars, ook bekend van uh, Pride Amsterdam. Die heeft hele mooie fotografie gemaakt. Een tentoonstelling daarvan uh, genaamd This Is Me, wat eigenlijk de meest pure vorm van mensen uh, laat zien. En je moet het vooral zelf. Ja, je bekijken, moet het zelf natuurlijk. bekijken. We kunnen het moeilijk maar op de radio uitleggen. Uh, er staan ook allemaal namen bij van de mensen die het zijn. En je kunt via een QR-code dus hun, verhaal, hun persoonlijke verhaal beluisteren. Dat is interessant, ja. Dus de telefoon meenemen in ieder geval. Prachtig belichte foto's. Dan lopen we even naar de andere ruimte. Zien we ook nog uh, foto's van wie zijn deze? Ja, want het is natuurlijk uh, prachtig uh, uh, überhaupt deze ruimte hebben. En het oude. Ja, absoluut, absoluut. Uh, de, dan hebben we ook nog de expositie Secret Nature, die eigenlijk de meest pure vorm van liefde laat zien. Op een hele mooie manier. En het is allemaal... Um, uh, in een studio is de achtergrond gemaakt. Dus het is niet... Oh ja. ah. uh, zeg maar echt in de natuur. Of, uh, hier het is gewoon de opgezet de eigenlijk. Maar het is wel mooi, mooi gemaakt. Maar ja, juist ja. daarom uh, wel echt uniek. En uh, zeker de, de moeite waard om even te kijken. En natuurlijk zoals... Gebruikers bij mijn expositie staat er ook uitleg. Uiteraard. elke foto. Nee, nee logisch. En uh, deze expositie is te zien uh, tot en met de... Ja, de ja, Pride dit, uh, deze piek, dus dat is de afkorting van het Pride Information and Exhibition Center, is eigenlijk elke vrijdag tot en met zondag open, zolang Pride at the beach is en zelfs nog een weekend daarna. Ja, ja. Dus dan kun je ze nog uh, bekijken. We uh -huh. ook uh, een winkeltje, winkeltje, zag ik ja. Ja, daar lopen we nu even in. Allerlei mooie spullen. En uh, wat zien we hier allemaal? Ja, we hebben hier een uh, outlet met het grootste gedeelte van de Pinkpoint Amsterdam, voor velen wel bekend. Mm -hmm. En we hebben ook uh, prachtige fashionable kleding van Elastique, ook uit Amsterdam. En uh, ja, hier kun je eigenlijk alles halen wat je nog mist tijdens de Pride. En het is lekker in het centrum, dus ook tijdens Pride op de beach verwachten we hier wel ja, ja. Uh, wat mensen die... Uh, maar ja, de, de grote... De laatste regenboog die komen. Ja, oké, okay. maar de, de, de grote bulk die komt natuurlijk op die maandag, hè? Uh, begin augustus. En dan is ja, 31, dit ook open? Uh, ja, zeker. En op 31 juli uh, is inderdaad de parade, de pre-party, begint op ja. een, uh, om 1 uur op het Stationsplein. Inderdaad. Dan hebben we de parade, die natuurlijk uh, ja, echt het centrale punt van at the Beach is. Tenminste, dat kenden de meeste mensen als ze aan zand verdenken. Uh, en vanaf vier uur is er op het Raadhuisplein een, uh, een groot feest. Ja, mooi. En is dat, is dat rare doek uh, dan weg bij de muziek? Uh, ja, dat, <laughs> dat hangt er vanaf. Ja, dat, dat, dat weten wij niet. Nee, dat begrijp ik, maar ik neem aan dat het dan wel een beetje weg is. Maar uh, ja, we hebben drie ruimtes hier. Hè, want ja. we lopen nog heel even door het oude gemeentehuis heen. Want we zien nog een uh, ruimte. Dit is een mooi uh, beeld. Wat is dit? Uh? Dit is het uh, beeld met de naam I am. En ook hier weer kun je natuurlijk kijken en lezen zelf wat het betekent. Het staat centraal in de middenruimte van uh, ja, mooi. Uh, onze expositieruimte. Mooi. En uh, ja, zo heeft elk zijn eigen verhaal. Ja. Wat ook nog best wel bijzonder is om te vertellen, we hebben ook een uh, expositie van uh, LGBT Asylum Support. Die komt op voor uh, LGBTI asielzoekers in Nederland. Die eigenlijk als ze hier komen. Uh, ...weer moeten bewijzen wie ze zijn. Uh. Ja, maar dat is veranderd, hè? Want nu moet de IND moet, uh, bewijzen dat ze, dat, ze, uh, dat ze niet gay zijn, zeg maar. Ja, er zijn inderdaad uh, wel werkinstructies verbeterd of mm -hmm. uh, veranderd... Uh, ...maar nog steeds niet genoeg, zeker niet volgens deze stichting. Uh, uh, er is ook vorig jaar een, boek, uh, een boekje uitgebracht... ...die een prachtig inzicht geeft in de verhalen van al die mensen... die. Ja, hashtag niet gay genoeg zijn volgens de Nederlandse overheid. Yeah. De immigratie- en naturalisatiedienst. En ook als je hier binnenkomt, zo bam, heb je meteen een uh, indruk. IND, de toelatingsorganisatie van Nederland. En dan staat er de vraag, u mag vandaag bewijzen dat u bescherming nodig heeft... En wij bewijzen dat u daar ten onrechte om vraagt. Ja, ja, ja. Dat is wel de realiteit ja, eigenlijk. Nou ja, is. goed, er zijn natuurlijk enorm veel, vooral Afrikaanse landen, waar het gay zijn niet makkelijk is, zullen maar zeggen. Of zelfs verboden is, of zelfs zware straffen opstaan. Ja, er zijn zelfs. in de wereld nog 71 landen waar je vervolgd kan worden om wie je bent. We hebben hier ook twee jaar geleden tijdens Pride of the Beach het Zero Flags Project geëxposeerd. ...ook zeker nog een aanrader om die nog een keer op te zoeken... ...want die toert gewoon door uh -huh. heel het land heen. Um, uh, maar heeft inderdaad een direct raakvlak met dit. Want dit zijn vaak inderdaad mensen uit die landen. Uh, denk uit aan Tunesië, aan Egypte, uh, aan Zimbabwe. Kim, Cameron, uh, noem maar op al die... En dan komen ze hierheen. En dan heb je eigenlijk ja. weer jezelf te bewijzen. Dan zoek ja. je naar vrijheid en dan zit je weer hier. En dat komt op een... Ja, indrukwekkende manier wel over als je hier zo de Toch Dat geloof ik binnenkomt. ja, dat, dat, dat zie je ook wel. Um, Oké, okay, dus uh, tot uh, 2 augustus is in ieder geval dit open, he. op vrijdag, zaterdag, zondag, zei jij? Uh, ja, het Pride Information and Exhibition Center is uh, <coughs> inderdaad vanaf nu elke vrijdag tot en met zondag open van 11 tot 4. En dan is een van het team van Pride at the Beach hier aanwezig, dus ook leuk om die mensen ja, natuurlijk uh, te ontmoeten. Ja. Uh, het weekend van Pride at the Beach waar het zich op focust is van 30 juli, 31 juli en 1 augustus en deze plek blijft ook nog het weekend daarop open en dan hebben we nog een soort afsluiting van het ook, uh, ja, ja. van ja. ons uh, centrale punt uh, belangrijk is wel om te vertellen dat Pride at the Beach dit jaar veel uitgebreider en wij noemen het kleurrijker is en daarvoor kan je kijken op de website prideatthebeach.com want we hebben ook we hebben nog een heel divers programma rond de drie dagen. Zo hebben we een uh, theatervoorstelling. We vinden het ook heel belangrijk dat er cultuur, ja. hè, um, raakvlakken met de Pride, aandacht krijgt. Dat is het theaterstuk nader de duur van uh, Lars Brinkman en die wordt bijvoorbeeld gespeeld op dinsdag 25 juli. Ja. Dat is dus al in de week voorafgaand aan Pride at the Beach. Uh, en helemaal een week daarvoor, op 22 juli, kunnen mensen met een delegatie van Pride at the Beach uh, meelopen met de Pride Walk in Amsterdam. Oh, dat is... Wat eigenlijk al altijd de traditie is, uh, het startschot uh, van ook de Pride Week, nu zijn het er twee, um, uh, ja, in Amsterdam. Ja. Wat moet het dan niet worden wanneer het een, de, de wereld uh, Pride zeg maar, hier komt in 2025, 2026? Ja, in, in 2026. Dat is natuurlijk wel mooi om naar uit te kijken. Ik denk zeker ook een kans voor Zandvoort. Pride in the Beach is nu al het, na de Formule 1 het grootste evenement... wat Zandvoort uh, viert en uh, organiseert elk jaar. Uh, en dan uh, ja, kunnen we ervan dan er wel vanuit gaan... dat Er komen nu al uh, miljoenen mensen op Pride Amsterdam af... Daarvan hebben wij een deel, hè, natuurlijk. die Hier drie dagen Zandvoort, uniek hè, aan het strand. Ja. Kijk, want Amsterdam heeft een paar grachten, ja, die zijn er wel schrappend. Ja. En wij hebben natuurlijk het strand, een Uiteraard. unieke ervaring. Uh, maar de World Pride, dan, dan komt echt iedereen. Ja. Dus iedereen van over de hele wereld, want dat toert dus ook uh, ja, de wereld over. Uh, nog meer miljoenen mensen. Ja, ja. En dan wordt het hier in Sandvoort ook druk, dus dat is zeker iets om je op voor te doen. Ja. Maar wij kijken er vooral heel erg naar uit, want nou ja. het biedt alleen maar kans om ja, nog meer te doen. Ja, want 2026, waarschijnlijk geen Grand Prix meer dan. Hè? Heb je volgend jaar nog in 2020 en 2025. Maar 2026 niet dat, dat kunnen we eigenlijk. Het is hier gewoon een half uur. Uh... Nou, geen maar een hint hoor. Ja, <laughs> ja nou ja, misschien daar dan een parade ja, in. Ja ja, ja, ja. Ja, Zonder uh, motorische voertuigen dan. Ja, nee, begrijp ik uh, uh, ja, nou ja, en als de, ook al komt de Grand Prix wel terug, het zijn twee evenementen die voor veel brengen absoluut absoluut en, ja. uh, uh, uh, maar het is zeker iets, ik denk dat Pride at the Beach nog zeker, uh, het groeit elk jaar en dat zien mensen ook wel, dus dat is, uh, ja, en waarom Pride eigenlijk nog steeds nodig is, misschien is dat nog wel mooi om uh, mee af te sluiten, het is niet om uh, uh, mensen iets op te leggen of te overtuigen of dat je hier per se aan mee moet doen, absoluut niet, blijf lekker thuis of uh, doe iets ja. anders, net zoals dat mensen de Formule 1 niet leuk vinden. Het is belangrijk omdat uh, nou, asielzoekers die hier komen uh, niet mogen bestaan volgens de Nederlandse overheid zich moeten bewijzen, omdat er nog 71 landen zijn in de wereld waar je vervolgd wordt, nog meer landen uh, waar de sociale acceptatie gewoon nog niet voldoende is en zolang dat is moet je Pride blijven vieren en waar Pride ooit mee begonnen is, het, het is een protest, het is een staan voor rechten voor iedereen. Uh, 1969, de, de, de, sto, de Stonewall Riots, ja, ja, daarmee ja. is het begonnen. Uh, denk daaraan en daar denken wij ook aan als organisatie. Ik dus. begrijp het. Nou Jomer hartstikke bedankt. Jomer, een van de ambassadeurs van de Pride at the Beach. Uh, ik wens jullie heel veel succes en uh, iedereen, uh, iedereen uh, een hoop mensen kijken uit naar uh, zeg maar het hoogtepunt uh, op 2 augustus. augustus. De, 1 augustus. En, uh, 31 juli de parade. Ja, inderdaad. En, Ma maandag 1 augustus is. Maar zeg het is één maar, maar grote hoogtepunt. de daarom, daarom. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Jammer, hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. Nou, je hoort ze nou, bereiken zeker een uh, hoogtepunt daar, uh, Benno. Fijn. Music. Ja, fijn, hè? <laughs> nou, ja, ja, nou, ja, het is maar dat je het weet. Goed, uh, dankjewel uh, Jelmer en uiteraard ook uh, Hans. We uh, hebben even gesproken over de pop-up uh, in het uh, Raadhuisplein. Ja, en er hoort natuurlijk wel even muziek bij van Anita Meijer.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 bij Pride at the Beach, eind van de maand, hoort natuurlijk de muziek van Anita Meijer. En die draaide er dan ook net, Benno. Het weer, hoe gaat dat eruit zien? Beetje mooi? Code geel. Code geel, alweer? Ja, het was bijna een DCV met vorige week, want weer code geel. En dat vannacht eigenlijk, om een uur of twee, drie gaat het hard waaien. Nou ja, hard voor Zandvoortse begrippen valt het eigenlijk allemaal wel mee. Zuidwest 7 wordt het van 3, 2 tot 3 uur van morgenochtend tot een uurtje of 11 lees ik het dan. Um, 21 graden, dat is leuk. En uh, bij Wim, Wim Gertenbach College was het vanmiddag 26 graden. Dus zo zo zo. Niet verkeerd. Nee. En morgen 55% kans op zon. Met een UV-tje van 7, dus je kan nog altijd lekker snel verbranden. Maandag, dinsdag is het nou, genoeg droog met een windje van 5 uh, en 3 boven. En de meer kans op zon trouwens, uh, 65 tot 75 procent. En vanaf woensdag tot en met de rest van de week gaat de temperatuur iets naar beneden... Waarop, uh, even kijken, zaterdag nog een 19 uh, graden op de tellen staat. En regenverwachting is tussen de 1 en 5 millimeter hier in Zandvoort. En de wind die blijft tussen de 4 en 5 boven. Dus het wordt een wisselvallige week. Zeker, nou, die wind is wel een dingetje hoor. Dat uh, gisteren ook, zo'n winderige dag... Oh ja. Dat maakt het uh, wat, uh, wat minder leuk. Uh, nou, ik denk dat de kaartsurfers weer staan ja, Die, uh, vinden, die vinden het wel leuk. Ja, die klopt. vinden het geweld. Zeker. Uh, windkrachtje 7, dat is weer een prachtige golf. En dan nog een Zuidwestenwind ook nog. Dus uh, ik denk me dat men staat te smullen. Ja, ja, ja. Nou, de, de weer in uh, Zandvoort kan je blijven volgen. Gewoon even de ZFM-app downloaden via onder meer de Playstore. Gratis dan. beschikbaar. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuws en het weer. Dat was het weer. Zie je het de En dan zegt ze: Dat was het weer. Nou, wij hebben nog heel veel hoor. Wij gaan nog uh, gewoon even door met uh, andere dingen. Dus lekker blijven luisteren naar de Songforce Radio. We hebben nu Ten Sharp. Je kent ze wel van You. En dit is een uh, andere mooie single van ze: The Japanese Love Song. his love song Je zei het heel goed, Benno, de Maxi-single, dus hij kraakt een beetje. Oh, maxi ja, de, de Japanese Love Song van Ten Sharp. Nederlands groep bekend geworden door de single You in de jaren 80. enorme grote hit geweest hier in Nederland. En deze was ook wel leuk, de Japanese Love Song vandaar gedraaid. Zeker, zeker. Het zonnetje schijnt, nou ja, dat zei je al in je weerbericht. Ja. En het zonnetje schijnt ook op het circuit en helemaal binnenkort weer. Ja. En er wordt al druk gebouwd voor de race eind augustus. Ja, dat heb jij weer gezien, hè? Ze zijn ja. met tenten bezig. Tenten en... zijn ze al flink aan het opbouwen. Ja, borden... Heel veel activiteiten en er staan allemaal borden met FOM erop. FOM, ja. De... Formule One Management, welke kant ze om moeten rijden richting circuit. Ja, dat is... Nou ja, helemaal duidelijk. Het, li het lijkt mij op zich ook wel duidelijk dat... Maar goed, het, toch doen ze dat blijkbaar elk jaar weer en dat ze van die al in Heemstede en Haarlem, denk ik, al beginnen neer te zetten. En uh, ja, ja, dat is natuurlijk ook straks voor die grote trucks, denk ik. Hè, die die uh, dan uh, de, het, door de regio rijden en dan moeten die chauffeurs uh, hun weg zien te vinden. Nou, weet je wie trouwens ook komt? Nou, uh, Brad Pitt. Brad Pitt? Brad Pitt. Echt waar? Ja, dat is niet te geloven. Dat is de, en wie Brad Pitt niet kent, dat is een Amerikaanse acteur. En die zal... Uh, Eind augustus daadwerkelijk de rol van Formule 1-coureur op zich nemen... tijdens de Dutch GP-weekend in ons dorp. En, uh, dit nieuws is bevestigd door Formule 1 Magazine. Een Brit de hoofdrol in de nieuwe Hollywood-film... genaamd Apex, geregistreerd door Jozef Koninski... en geproduceerd door Jerry Broekheimer. Beide filmmakers zijn bekend van hun betrokkenheid... bij de recente kaskraker Top Gun Maverick... En uh, Louis Hamilton, uh, uh, zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes... is tevens uh, partner, uh, als partner verbonden aan deze film. En uh, Hamilton die heeft uh, sinds 2020 zijn eigen filmproductiebedrijf. Kijk, dat kan je dus doen hè, met de miljoenen die je als coureur... De, de, de miljoenen. Die, uh, die, uh, als coureur uh, kan je gewoon je eigen filmproductiebedrijf beginnen. En het heet uh, Don Apollo Films... In deze film uh, vertolkt uh, Brad Pitt de rol van veteraan Sonny Hayes en die na een lange afwezigheid zijn comeback maakt in de autosport bij Team APXGP. Uh, momenteel zijn de opnames, of waren de opnames, in Silverstone. En de geplande première is eind 2024. Oh, nog een tijdje wachten. Dat wordt een kerstfilm, dat wordt een kerstfilm. Ik, ik, uh, dat voel ik gewoon aankomen. Nou ja, en er zijn er sommige mensen die er ook alles aan willen doen... ook om een rolletje te krijgen in deze film. En het zijn de mensen van, uh, hoe heet die luik alweer? Die uh, actievoerders, Extension, Rebellion. Rebellion? Rebellion, pardon. En die gaan uh, op 26 augustus om 11 uur stappen zij op de fiets vanuit Haarlem. En die gaan dus demonstreren tegen de Formule 1. Ze noemen die fietstocht uh, Formule 0... En, en ze komen uit op de fiets bij het circuit. Nee, nou, verleden jaar was uh, dus ook al uh, zo'n uh, fietstochtje, toch? Ja, maar toen kwamen ze volgens mij over de salt of zoiets. Dat okay, uh, staat niet okay. van mij. Maar toen deed ook uh, Stichting Noordzee er nu uh, mee. En dat doen ze dus niet. Uh, oh, Stichting Duinbehoud. Uh, daar wordt het wel door gesteund. Rust bij de kust. IVN zuid Kermeland. En de lokale afdeling van Milieudefensie. En Grootouders voor het Klimaat. Jij, we hebben zoveel van die clubjes. Dus okay. ze zijn er weer. Ze zijn er weer, ze ja. Ze zijn er ja, ja, weer ja, tijdens ja. de volgende. Heen, maar, maar volgens heb... mij komen ze niet in die film, hoor. Dat uh, gaat zou, ze niet zou lukken. Zou ik niet? Okay. Nee. Nou ja, nee, dat, nee. dat, dat, dat, dat verzin ik in. Nou ja, Bloemenaal die dacht ook even een snoepje mee te kunnen uh, nemen. Wel, hè, Zalt wat gaat in 2024 elke betalende bezoeker van DGP een 3 euro meer laten betalen. En daarmee wil ze natuurlijk uit de kosten komen. Nou, Bloemendaal dacht, dat gaan wij ook doen. En die wil 100.000 euro van Dutch Grand hebben. Maar de onderhandelingen ja, die hebben nog geen vooruitgang geboekt. De wethouder Henk Wijshuis is wel een wezen praten. Maar het wil allemaal nog niet lukken. Nee, de factuur is nog niet verzonden naar de DGP. Nou, het is maar de vraag of ze die envelop ooit open gaan maken als hij hier binnenkomt. <laughs> maar goed, Bloemendaal heeft er wel een, een leuke besteding voor. Ze willen namelijk een afrastering uh, langs de zeeweg daarvan. Voor de herten. Ja, voor dat de is een hele goede. Ja, ja, En, uh, en ja, die afrastering die gaat 1,1 miljoen kosten. Voor, voor zo'n lullig hekje. Zo, zo. Dat is, zo. is dus niet te geloven. En daar, nou ja, dan nou verdampt eigenlijk zo'n ton natuurlijk helemaal in. Dat is niet te geloven. Nou, dat zijn eigenlijk de laatste nieuwtjes. Uh, van, nou, mooi. Uh, ja, ja, dat raceteam, uh, die uh, Brad Pitt. Ja. Je hebt toch niet tegen je vriendin uh, verteld dat hij komt? Uh, nou, misschien wel. Ik, weet Ik nou. zou het niet is, doen als oh, Wat dan? Wat nou, dan? Ja, hij is ja. nog een populair bij de, bij de vrouwen. Oh, hij is nog een populair bij de vrouwen? Ja, ja, ja. ja. Nou, het is wel nee, heel ja. knap als je niet op het circuit komt. Uh, maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze uh, vanuit Hollywood nee. helemaal naar stand land Zo'n party ook okay, zeggen gewoon een, ja, om Twee speelfilm. eigen raceauto's. Ja, en dan gewoon om een speelfilm op te nemen. is toch geweldig? Gaaf. Ja. Gaaf. Gaaf. Hij mag alleen niet zelf uh, racen. Hè. Dan gaat uh, iemand anders doen. Nee. Maar uh, de filmopnames komen zeker tijdens uh, deze Dutch GP. En, ze hebben, de... en weet je wat de auto ja? is? Dat is een omgebouwde uh, Formule 2 auto. Oh, oké. Okay, okay. Die is ja. een beetje opgeleukt. Zo ziet hij er ook een beetje uit. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, nee. dan lijkt hij op een Formule 1 auto. Nou ja, dat ja. waren de F1 nieuwtjes meer uiteraard om Kwart over vier bij The Pit Report. Ja. Eerst weer meer lekkere muziek. Hier is Becky G. En inderdaad Aranka. Lekkere single. Aranka. Dimmelo papi. Que haces tu llamándome a mi. ayer te vieron. Enredado con una de mi. Ya tengo un tigere. Que me saque parecía lo huikeres. De ti ya me olvide Ya me olvidé. Tika. Si, yo no te perdí, me puse ya ti no.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 We zijn alweer weer over de helft met uh, de Tour de France, dus uh, ja, wij op de radio draaien uiteraard ook heel veel lekkere muziek uh, wat een beetje frans is, Lekker. waaronder Seilers en Faya's Voyage. Wij gaan ook op uh, reis uh, binnenkort, want uh, o, ja. dan uh, gaan we verhuizen naar een andere locatie. Vertellen er nog uh, verder niks over. Oh. Maar het heeft wel te maken met uh, Race Radio. Oh, oh, dat gaat er weer aankomen. Wat spannend hoor. Ja, oh, ja, wat we, zo, we precies gaan zo. doen, dat, uh, dat hoor je dan nog. Ja, oh, lekker is dat. Nou, in ieder geval uh, dat, gaan we flink uh, tekeer tijdens rondom de Formule 1. Oh, oh, oh. Als nou, radio. Nou, is in ieder geval een berichtje voor de Zandvoortse kinderen... dat het aanmelden van zwemmend, reddend... Uh, daar het seizoen 23-24... dat kan je nu uh, aanmelden... Uh, het aanmelden voor brevet 1, zoals dat heet, is vanaf nu mogelijk. Uh, kinderen vanaf 6 jaar in bezit van het AMB-diploma... kunnen tot en met 31 juli worden aangemeld via zwembad, Apenstaartje zrb.info. Daar kan je terecht en vermeld bij het aanmelden natuurlijk je naam, leeftijd, geslacht... en een telefoonnummer waarop de ouders bereikbaar zijn. Uh, als er te veel aanmeldingen komen, dat, zou natuurlijk, nou, dat is niet leuk natuurlijk... maar het is voor de reddingsbrigade wel leuk dat er veel aanmeldingen zijn. Maar goed, als er te veel aanmeldingen zijn, dat kan blijkbaar ook... dan moet er helaas geloot worden. Alle kinderen die afgelopen jaar al in het zwembad zwommen, ontvangen hiervoor eind augustus een informatiebrief waarin alle data en aanvullende informatie staat. Nou, ik zou zeggen, jongens en meisjes, op naar de Reelsbrigade Zandvoort. Ga lekker leren zwemmend redden. Ze hebben redden toch ook zwem. uh, dat, uh, dat zwemmen in zee? Ja, dat hebben ze ook Dat uh, ja. experiment is dat, hè? vanuit ja. de gemeente ook, uh, zeg maar. Ja. En vanuit uh, Sportservice uh, Zandvoort. Ja, leuk hè. En dan uh, kunnen kinderen ook uh, ja, een beetje... Een beetje onder begeleiding uh, zwemmen uh, in zee. Ja, dat dus uh, dat leren is wel heel goed, want je zit ook met al die muien natuurlijk. Is precies, al, uh... precies. En, uh, en dat is niet zo vervelend om in een mui terecht te komen, maar um, nou ja, dat, dat, dat, uh, dat je daar gewoon uh, je eigen zeetje op je eigen strandje leert kennen, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Zeker, en de, de reddingsbrigade die uh, werkt daar lekker aan mee. Goed zo. En heel belangrijk uh, ook. Ernst Brokmeijer was trouwens ook nog in dat filmpje... we he, vertelden het net al, van uh, de ja. Straten van Amsterdam. De van Amsterdam. Kijk even op uh, at5.nl. En dan zie je onder meer Sjors uh, Brouwer, uh, Inge Lever... en uh, Ernst uh, Brokmeijer en uh, Jos ja, Brouwer en, en, met name, <laughs> zeg maar. Want uh, ja, die uh, babbelde er wel lekker op los, hè? Ja, hij ja, deed hij heel goed. En, uh, vanuit zijn appartement en uh, acht hoog, geloof ik. En een mooi uitzicht. En natuurlijk een lekker haringje eten dat, uh, met... Uh, een Kiki Bosman, de uh, presentatrice. Ja ja, ja, ja, ja. En die uh, volgens mij lusten ze een beetje uh, geen, geen nee, haring. Ook. Nee, ze, het voelt wel lekker dat ze met uh, blote voeten door de zee kon lopen. Ja, ja, maar de haring had ze liever niet gedaan, volgens nee, nee, mij. Nee, nee, nee. Goed, het was leuk gefilmd. filmpje na te kijken, uh, na te zien op uh, at5.nl. De straat van Amsterdam was de laatste aflevering van uh, dit seizoen daar op die zender. Uh, volgende week, goedemorgen Salford tussen 10 en 12 met een uh, speciale gast. We hebben het over uh, Ria Valk. Die komt gezellig langs om, uh, nou ja, ze heeft natuurlijk een nieuwe single opgenomen over uh, Formule 1 en Salford en, um, nou, en verder valt er natuurlijk met waarschijnlijk. Hè, Ria is 83 jaar dus en loopt de hele leven lang al in de entertainmentwereld rond. En die heeft natuurlijk ongelooflijk veel verhalen. Ik zou wel drie uur met Ria. Met ja, mevrouw. gewoon langskomen in uh, Rabo. kan ook. Yeah. Volgende week zaterdag om half twaalf met Ria Valk. Die misschien wel zingt uh, het uh, nieuwe plaatje van ja. haar. Hè? De Sanford, de Formule 1. En die gaan we nu voor je draaien. Leuke single. strength的 idee, dat ja. was Ria Valk met Zandvoort de Formule 1. Gaat er weer aankomen, Benno? Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Ja. Nog, Nog tijd voor een heel kort berichtje. Nou, um, is een heel kort berichtje dan heb ik niet klaarstaan. Oh, maar, oh, dus dat okay. komt allemaal na drie uur, want dan heb ik inderdaad diverse berichten... Zoals over de... Eens even kijken, dat in deze meneer, Bert van der Velde die heeft een lintje gekregen. En die, die is had, van de GGD ook. Ja, uh, die was van de GGD, maar die is ook hier in Saltwas gewerkt. He? Klopt. Ja. En, Hij is gemeentesecretaris uh, geweest. Precies. Nou, en daar gaan we het na drie uur over hebben. Helemaal goed. Gaan we het doen. We gaan als laatste gaan we voor het nieuws draaien. Coldplay, een plaat uit de top 10 van de top 2000-jaarlijkse hitlijst.